Casper Meijer met het NOS Journaal. Voormalig president George W. Bush heeft Joe Biden gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. De republikein Bush zegt dat de democraat Biden een goede man is die Amerika zal verenigen... en dat de Amerikanen erop kunnen vertrouwen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Hij zei ook dat Trump het recht heeft om hertellingen aan te vragen en rechtszaken aan te spannen. Ook Melania Trump heeft van zich laten horen. Op Twitter roept de First Lady op tot eerlijke verkiezingen... en dringt ze erop aan dat alle legale stemmen geteld moeten worden... en niet de illegale. Geert Welders gaat aangifte doen vanwege een internetfilmpje... waarin er wordt geschoten op een portretfoto van hem. De video staat op de web websites Dumpert en Geen Stijl. Het filmpje is gemaakt door de Turkse Nederlander Said Ginar. Die is volgens de Volkskrant al eens veroordeeld... wegens opruiing via een filmpje op Facebook... Waar het filmpje tegen Wilders is opgenomen is niet duidelijk. Mogelijk verblijft Ginaar in Turkije. Politievakbond ACP eist maatregelen tegen de jongerenorganisatie van de Amsterdamse politieke partij bijeen, genaamd Radicaal. Radicaal heeft zich op sociale media negatief uitgelaten over de eenmalige bonus van 300 euro voor politieagenten. Zo wordt er onder meer gesproken over extra cash om je medemens te onderdrukken. Amsterdamse politiechef Frank Pauw spreekt van een grove belediging. en noemt de berichten volledig misplaatst. De jongere afdeling van bijeen kreeg eerder ook al kritiek. toen ze op Twitter Defensie als moordmachine betitelde. In de eredivisie heeft PSV thuis met 3-0 gewonnen van Willem II. Andere uitslagen van vandaag. AZ Herenveen werd 3-0. Feyenoord versloeg met 2-0 FC Groningen. Vitesse FC Emmen eindigde in 3-1. En Ajax won eerder vanmiddag al van FC Utrecht. In de Galgenwaard werd het 0-3. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kans op wat regen. De temperatuur daalt naar 5 tot 10 graden. Verder nevelig en lokaal kans op mistbanken. Morgen geregeld zon en 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1411 Morning Meditation. Nou ja, dat is dan iets voor morgenochtend. Dat is het uh, nieuwe album van uh, Sumit Anand Pandy. Uh, het is een album van het uh, Engelse label Arc Music, ARC Music. Uh, het World and Folk Label. Het, uh, een van de grootste labels op dit gebied. Robert Dawn, dat is een. Uh, nummer 3 uit mijn hoofd... uit de serie van Clifford White. En we gaan luisteren naar de track Dark Future. Dan komt uh, Fiona Jo aan uh, te pas. Een werkje uit 2015-16. En het laatste nieuws is dat Fiona Jo... heeft een uh, kerstalbum uitgebracht. Ja, dat uh, is de tweede op een rij. Tenminste niet van haar, maar wel wat bij mij is binnengekomen... En uh, we gaan dus ook langzamerhand weer die kant op. En uh, natuurlijk gaat Pizzol Radio ook een uh, mooie kerstuitzending maken. Goed, uh, we sluiten af met uh, Rodrigo Rodriguez. Met, eens even kijken, en zijn Shakuhachi-muziek natuurlijk. Uh, en daarvoor hebben we nummer 14, is Gio Ari. Ja, ben je van het Nederlandse label Oriane Music... Oceanos Healing Water. Zo so, uh, met de track Dancing with the Ocean. Dat vind ik zo'n alweer die sprekende titels van de tracks. En de albums natuurlijk. Pistol daar vind je het allemaal terug. Veel luisterplezier. plezier. Oh. Ah uh. uh, for listening to peaceful radio please visit my website starparody.com